Katrien Straatman met het NOS-journaal. Iraanse president Rouhani heeft in een telefoongesprek met de Russische president Poetin gezegd... dat zijn land nog altijd bereid is een akkoord te sluiten met de VS. Dat akkoord moet wat Iran betreft evenwichtig en rechtvaardig zijn... en blijvende regionale vrede garanderen. De Russen laten weten dat president Poetin bereid is als bemiddelaar op te treden tussen de Iran en de VS. De Amerikaanse president Trump zegt ondertussen dat de VS de straat van Hormuz gaat blokkeren. De Amerikaanse marine zal alle in- en uitgaande schepen tegenhouden, aldus Trump. Het idee is dat de VS de mijnen in de zeestraat gaat ruimen... zodat er daarna weer veilig schepen doorheen kunnen. Trump zei tegen Fox News dat de NAVO bereid is te helpen in de straat van Hormuz... zonder dit verder te specificeren. Bij een aanval van de Nigeriaanse luchtmacht op een lokale markt in het noordoosten van het land zijn zeker 100 burgers omgekomen. Dat zeggen lokale media en mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Reuters spreekt zelfs van 200 doden. De Nigeriaanse autoriteiten zeggen dat de aanval was gericht op jihadistische rebellen en dat het is misgegaan. Het Nigeriaanse leger voert geregeld luchtaanvallen uit op gewapende groeperingen om gewapende groeperingen te bestrijden. Volgens persbureau EP zijn daarbij al sinds 2017 al zeker 500 burgers omgekomen. In Hongarije wordt met spanning gewacht op de eerste uitslagen van de parlementsverkiezingen. De opkomst was ongekend hoog. Een half uur voor het sluiten van de stembureaus had 78% gestemd. En dat is 16% punt meer dan de totale opkomst van vier jaar geleden. De verkiezingsstrijd gaat tussen zittend premier Viktor Orbán... met zijn nationaal-populistische fidesz partij en de pro-Europese Peter Magyar. In de Peilingen ging Magyar met zijn centrumrechtse TISA-partij al weken aan kop. Een overwinning voor hem zou betekenen dat er na 16 jaar een einde komt aan het tijdperk Orbaan. Het weer vanavond neemt de walking toe. En ook morgen zijn er veel wolken en schijnt slechts nu en dan even de zon. Er kan hier en daar wat lichte regen vallen. En met maximaal 13 graden is het iets frisser dan vandaag. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edson Gerritsen van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Van klink tot klank...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 Drink force, hij is een Frans, maar zijn vorm.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 Bij Van Klink tot Klankshow hier op ZFM Zandvoort met Hans van Klink en Benno Veugen. Uh, we horen de laatste uh, klanken van een enorme tranentrekker. En Daar hadden ja. we het vorige uur ook al uh, wat over. En, maar dit is een moderne tranentrekker. Ja, dit is wat een recentere versie. We hebben geluisterd naar een lange Frans, pseudoniem van Frans Christian Frederiks. En Te Laude, uh, inmiddels tien jaar geleden overleden zanger van Sien... Uh, Onder het motto thema rap of gedicht in de muziek, wat een terugkerend thema is bij ons, heb ik voor dit nummer gekozen. Een prachtige zang van Telau. En het. Uh gesproken wordt van Lange Frans. Je kan van die man van alles vinden. Hij is een beetje wat we ook wel een wappie noemen geworden. Uh, rondom de coronatijd. Kritiek op het regeringsbeleid. Gooit er nogal wat teksten uit waar je uh, eindeloos over kunt discussiëren. Maar zijn muziek is best mooi. Hij heeft ook heel veel gedaan. Hij is natuurlijk eerst bekend geworden van Lange Frans en Baas B. Het ja. rap duo. Uh, ik respecteer de man wel. Ik heb hem gevraagd of ik de tekst van dit lied mocht gebruiken voor mijn boek De Klap. De Klap is een oh. boek over opvang en nazorg naar schokkende gebeurtenissen. En daar zit een passage in dat lied van die militair die dan achteraf vast ja. heeft. Wat die, ja. En uh, hij stemde daarom volledig en terstond mee in. Dus ik heb uh, oh, dat, in dat, uh, dat vind ik ook leuk. En dat waardeer ik ook zeer. Dat je niet gelijk om een interview hebt gevraagd. En... Ja, als ik toen bij jou aan tafel had gegeten <laughs> voor dit programma... had ik oh, nou, ja. die schakel meteen gemaakt. Misschien ja. het alles nog wel. hoor. Ja, ja. Ja, tuurlijk. Maar uh, ja en een, een bijzonder deel wel lang Frans en uh, Telau, uh, Want ja de geschiedenis van Telau uh, is heel anders. Overleden aan slokdarmkanker en in Haarlem gecremeerd. Uh, hij heeft prachtige muziek Goeie gemaakt. Was hem dus die Telau. Of die oorspronkelijke halen, maar Hij woonde daar wel uiteindelijk. Uh, nou moet wel in de buurt hebben gezeten. Ja. Uh, uh, ja, en, uh, ja dat is een stukje Nederlandse geschiedenis. Ja. Het thema luik. Daar kiezen we ook dit uur weer voor. Nou we gaan er even lekker voor want we gaan naar een band, een wereldband die toch nummers heeft gemaakt die wat langer duren dan de oude standaard drie minuutjes. We hebben het over Queen uh, met zanger Freddie Mercury en uh, uh, de eerste LP Day of the Races en A Night of the Opera tweede LP uh, zijn overigens uh, titels van films van de Marx Brothers. Uh, maar daarin werden ze voor het eerst bekend. En uh, Brian May, onder andere, die stuurde, uh, studeerde Japanologie. Is die ook op afgestudeerd. Juist, ik op. Ja, prachtig hè. En, uh, het eerste nummer waar we naar... We gaan naar drie nummers luisteren die allemaal wat dragend, wat zwol, wat, wat liefelijk zijn. Uh, en het eerste nummer heeft ook een Japanse titel Theotariaten. Cool. Uh, raar... Een, een speels einde. Speels -einde. <laughs> die, die de programma maakt altijd een beetje in de warm brengt. Van, hoort dit nou eigenlijk nog bij? We mogen er wel doorheen praten. Ja, maar ja. dit is een mooie afsluiting. Ja, en dat was nummer 1 van het Drieluik. En nummer 2 en 3 van het Drieluik zijn twee nummers van de LP Innuendo. Uh, even goed beschouwd. De eerste LP kwam uit in 1975. Innuendo kwam uit in 1991. Dat is een tijdspanne van 16 jaar. Uh, Innuendo is een bijzonder album omdat tijdens het maken van het album al bekend was dat Freddie Mercury ernstig ziek was. En negen maanden na uitgave van het album in november 1991 overleed hij aan de gevolgen van AIDS. Uh, twee nummers achter elkaar van dat, uh, van dat prachtige album, het titelnummer Innuendo, gevolgd door These Are The Days Of Our Lives. my ZFM. 106.9 FM. Ja, en je luistert naar Van Klink tot klank. Met Hals voor Klinken Benno Veugen En wij maken dit programma op de laten zondagavond. Drie keer uh, queen. Nou, lekker hè. Het was. Uh, en ik ben iedere keer weer onder de indruk van de muziek van Queen. Ja. Dus, uh, en die stem, die stem van uh, Eddie, die, Fred uh, dat, Freddy, die, uh, dat, dat valt dan eigenlijk ook weer op. Die enorme kracht en die kwaliteit erin. Uh. Ja, en dat laatste nummer, daar is natuurlijk ook een videoclip van. En dan zie je hoe ziek die man ja. al is en ja, dit ja. nummer dan nog uh, ten horen brengt. Ja, Een bijzondere geschiedenis, bijzondere band. In een redelijk korte tijd, ja, 15, 16 jaar, heel veel mooie muziek gemaakt. Tijdloze muziek. Daarom is het een vrij grote overgang naar een artiest die nog niet eerder in ons programma is geweest. En bij een nieuwe artiest is het altijd leuk om een stukje biografie te vermelden. Dus ik ga ja. er even iets over vertellen. Maar ik begin met een anekdote. We hebben een vaste luisteraar in Berlijn. En die zal zo meteen vermoedelijk bij de eerste tonen van de muziek zijn laptop tegen de betonnen muur van zijn nieuwe woning smijten. Oh, Want, um, Kijk nou uit. Ja, uh, uh, dit nummer uh, bestaat al lang. En toen de jongen waar ik het over had, dat is mijn zoon Bram, een peuter was van twee jaar kon hij dit niet hebben. Deze muziek triggerde hem. Op het moment oh. dat ik deze muziek aanzette met de eerste toon, je zult het straks wel horen, dan raakte hij daarvan in paniek. Dat, dat kwam binnen bij hem, daar moest hij niets van hebben. Dus nou, Sommige mensen denken dat ik hem dan ging plagen en expres nog een keer aan ging zetten. Dat is niet zo. Hm. Maar als ik dit draaide, dan, dan nou, zet uit, zet uit, zet uit. Het was een jongetje van een jaar of anderhalf toen. Zo. kon hij gewoon niet hebben. Dan, en Misschien als je goed naar de muziek luistert... kun je je ook wel voorstellen wat dat met je doet, die eerste tonen. Straks een heel lang nummer uh, met heel veel verschillende muziekstijlen erin. Maar eerst even wat vertellen. We hebben het over Alice Cooper. Geboren als Vincent Damon Furnier in Michigan in 1948. Een Amerikaanse rockzanger van Franse, kom af. Heeft verschillende bands uh, opgericht in de zestiger jaren... Uh, hij was erg beïnvloed door de Jarbus en de Beatles. En had een band, de Earwigs. Later de Spiders. Weer later de Nas. Maar toen hij hoorde dat tot Röntgen ook al zo'n band... had onder die naam wijzelde de naam van de band in Alice Cooper. Mm. Dus het was eerst de band Alice Cooper. Maar hij is al vrij gauw solo verder gegaan onder de naam Alice Cooper. Shockrock werd het ook wel genoemd. Ja. Omdat hij allerlei gekke dingen deed op het podium. En gesminkt en zo. Gesminkt en mm. uh, met... met uh, uh, nou ja, allerlei gekke dingen. Onder andere het gerucht... dat hij een levende kip de kop af zou hebben gebeten. Oei. Of dat waar is, dat weet niemand meer. Maar Frank Zappa zei... dit is zo'n prachtige stunt. Deze moet je nooit ontkennen, want dan krijg je bekendheid. En zo werd het ook. Ja, okay. In 1974 viel de band Alice Cooper al uit elkaar... en ging die solo verder. Nou, af en toe kwam hij weer een beetje op. Af en toe werd het weer wat minder. In 2000 heeft hij nog een comeback gehad... met wat rustigere nummers. Maar uiteindelijk keerde hij toch weer steeds terug tot zijn roots, dat shock-rock genre... Uh, je kan er van alles van vinden. Een paar jaar geleden stond hij nog op uh, Bospop in Weert, En dan zie je een man van bijna 80, ja. Nog steeds in zo'n zwarte leren broek. En een sjerp om zijn middel. En zwart gesminkte ogen. En ja, is dat het nou? En tegelijkertijd hoort het gewoon bij hem. Mm. Want zijn zang is nog steeds magistraal. En hele bijzondere nummers gemaakt. Toch wel in die begin 70 jaren. Het nummer waar we naar gaan luisteren. even nog over die nummers. Hè? Hij heeft toch School Out of zo ja. gemaakt. Wat destijds ook nog verboden werd? Of was... Ja, dat, was te, te, dat riep te veel op tot citrant. Uh, ja, ja, precies. Ja. Ja, ja, ja. En nog een heel mooi nummer, dat hij heeft ooit in detox gezeten wegens alcoholgebruik en uh, How You Gonna See Me Now, heel rustig nummer, o, uh, ge, als een ode aan zijn vrouw, van ja, ik kom straks terug <laughs> uit de kliniek en kan ik dan nog wel bij je terecht. Hè? De, mm. de videoclip die erbij hoort, zit hij in zo'n dwangbuis met zijn hand op zijn rug gebonden. Oh, ja. Zo was hij ook weer. Hè? Ja, ja, ja. Als ik nou straks losgelaten word, kan ik dan Weer bij je terecht. Yeah. Uh, die LP's ook van vroeger. Ik ken de titel van de LP even niet uit mijn hoofd, maar die Hoes was dan de, van Slangenhuid. He, okay. het eruit en uh, Ja, dat soort dingen. Bijzondere ja. man. Ja. En, uh, en hij treedt nog steeds op. Hij is uh, uh, 77. Maar kijk, daar hebben we de tonen van nummer Halo of Flies. Mm. Straks meer. Dat komen nog achteraan. Dat deed me trouwens denken dat einde aan, zeg maar, aan klassieke werken. Die kunnen dat ook zo heel uh, theatraal eigenlijk eindigen. Ja, zo hè? dragend en door ja, en door, ja, en, door ja. en door. Helemaal opbouwend ja. en dat hele orkest. En in één keer, pats, is het afgelopen. Ik voorspel dat er nog een nummer komt in dit uur waarin dat tegenovergestelde zal blijken. Maar dat gaan we nog zien. O, okay. Dat nummer is altijd een uitdaging voor de technicus van dienst. Ja. Um, maar zover zijn we nog niet. Het volgende nummer heeft helemaal niets meer met Alice Cooper te maken. Ik moest wel een beetje lachen toen ik me ging verdiepen in de geschiedenis. Want we hebben het over de Deense duo Saveri, uh, Oefe Saveri en Morten Voorhees... En zij zijn in Kopenhagen naar het uh, conservatorium gegaan om daar klassieke muziek te studeren. En hun eerste LP heet ook Turn Up Volume, een volledig klassiek album uit 1990. En ineens besloten ze zich wat gaan verdiepen in de house muziek. en oh. in, in percussie. Nou, en, dat is wel het uh, tegenovergestelde. absoluut het tegenovergestelde. Zij gingen zich het Safari duo noemen afgeleid van hun achternamen Safiri en Vries en kwamen in 2000 met een bongo-song uit. Een nummertje geheel met percussie, met trommelgeluiden, bongo's... en haalden daar terstond een uh, nummer 1 hit mee... in de Nederlandse top 40 en in omringende landen. Dus een lekker swingend uptempo nummertje van het Safri duo namelijk de bongo-song. Ja, ja. Dat is, uh, het is een beetje samba-muziek gemengd ja. met andere stijlen. Van uh... alles door elkaar. dat ja, ja, uh, ja. klinkt wel lekker. Heerlijk, ja. En, nou ja. wat onze show kenmerkt, en dat is meteen de charme ervan, vind ik al aan zelf, is dat we van links naar rechts en van onder naar boven vliegen. <laughs> de thema's komen altijd terug. Hè. Blues nee. hebben we dit uur nog niet gehad. Nee. We gaan nu naar iets bluesachtigs luisteren. Overigens, het Safari duo, wat we net hoorden hebben, onder andere samenwerkt met Michael McDonald, met, met Clark Anderson, met Johan Gielen. Maar ook met uh, de dame die we. Uh, uh, nu gaan horen. Uh, we gaan namelijk luisteren naar uh, Samantha, ofwel Sam Brown, dochter van Vicky Brown. En die komt straks terug. Uh, de muziekcarrière van Sam Brown ontspant zo'n 30, zo 30 jaar. Ze begon als ukulele speler. En soul en jazz, zangeres. En in 1980 kwam ze naar voren als solo artiesten met een heel bekend bluesachtig nummer. Zeg, maar met een ukulele. Zou je toch het uh, duur op het podia niet uh, veroveren? Dat, uh, uh, dat lijkt mij ook niet. Nee. Dus ik moet aan Brigitte Kaandorp denken dan. Maar, die, oh ja. die begon daarmee in haar uh, cabaret shows okay. he, Maar okay. inderdaad, voor een uh, internationale muziekcarrière ziet zie dat nog niet zo gebeuren. Dus nee. hoe lang ze dat volgehouden heeft, weet ik niet. Ze had ineens een hit in 1980 en dat is wel een wereldhit geworden. En dat is ook waar we naar gaan luisteren. Namelijk okay. het nummer Stop. Going on. Dat was uh, Sam Brown. Ja. Dan gaan we door naar, ik dacht moeder, moeder hè, moeder ja. Vicky Brown. Even een kleine correctie wat ik zei, het nummer de stop was in 1988. En nog een, een triest feitje is dat in 2007 raakte Vicky, uh, Sam Brown haar zangstem kwijt. Oh. Kon ze ineens niet meer zingen. Vreselijk. En uh, in 2023 heeft ze nog wel weer een nieuw album uitgebracht, maar is haar stem ondersteund met software. Dus dat is toch heel anders. Ik ken die LP trouwens niet. Terecht wat je opmerkte, Sam Brown was de dochter van Vicky Brown... een zangeres uh, uit Amerika. Uh, geboren in 1940 en reeds overleden in 1991. 51 jaar geworden. En, uh, kreeg uh, kanker en ging dood. En... Uh, uh, in bos is als eerbetoon aan haar het Vicky Brownhuis gesticht. Een inloophuis voor volwassenen en kinderen met kanker en hun naasten. Dus oh, haar invloed is ook ja. al best groot geweest. Teker. Het nummer waar we gaan naar luisteren is heel sentimenteel. En het gerucht gaat dat zij eh, toen dit nummer werd opgenomen... al wisten dat ze goed, eh, spoedig zou overlijden. Okay. En ja, als je het wil horen, hoor je het ook. Het is een heel mooi nummer van Vicky Brown met de titel... Look for me in rainbows. Say aan iemand te denken bij dit nummer. Maar dat hou ik lekker voor me. Oké. Okay. Maar dit is een uh, mooi nummer. Ja. Um, Laatste nummer. Ja, dan gaan we toch een beetje up tempo eruit om een beetje de, de, het sentiment, uh, even afstand te nemen van de sentimenten van de ja. afgelopen twee uur. Een lekker vlot nummer. Uh, ik zei jou een, een paar minuten geleden dat het voor de technicus van dienst een uitdaging kan zijn van wanneer is een nummer nou afgelopen en wanneer niet. Hè? Wat het over die klassieke muziek die lekker ja. doordendert. Nou, ik, ik weet niet of jij het nummer kent. Ik heb het expres nog niet aan je laten horen. Het nummer kent wat we straks gaan uh, beluisteren, maar uh, het tegendeel is daar waar. Dus er ligt een ware uitdaging voor jou. Zometeen. Oh, lekker. Maar dat gaan we wel horen. De late avond. Wereld bent de hoe. Bekend van onder andere de musical rockmusical Tommy en heel veel ja. andere nummers. Zanger Roger Deltri. Hebben een enorme staat van dienst. Zijn alleen al als band zo'n 40 jaar bij elkaar geweest. Mooie muziek gemaakt. Lekkere rock'n'roll. Uh, de zanger, liedjeschrijver. Nee, niet zanger. Liedjeschrijver en gitarist van de band Pete Townsend. Uh, is solo doorgegaan. Heeft onder andere een liefdadigheids instelling opgericht die aandacht vraagt... voor gehoorstoornissen. Uh, en daar geld voor verzameld. Omdat hij zelf behoorlijk gehoorgestoord is geworden... door de harde muziek die ja, ja, hij altijd mee ja. gespeeld heeft. Ja. Uh, man is inmiddels bijna 81. Over een maandje wordt hij 81. Maar na de hoe-carrière heeft hij dus een solo-carrière gedaan. En er is een prachtig, lekker, vlot nummertje uh, wat hij gemaakt heeft. Wat heel bekend is. En dat is waar we nu naar gaan luisteren. Piet Townsend met het nummer Face to Face. Ja, en uh, we nemen gelijk afscheid. Uh, dit was Van Klink tot Klank met ons van Klink en Benno Veugen. Wat ons betreft graag tot de volgende keer dag.